De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een strandpaviljoen in Amsterdam per direct gesloten, omdat de gezondheid van gasten in gevaar was. Het gaat om paviljoen Blijburg in de wijk Eiburg. Er zaten vliegen in de keuken en er lagen muizenkeutels in een opbergruimte. Inspecteurs vonden de keuken zo vies dat er geen eten meer mag worden bereid.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 Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Welkom terug in het Huis van de Maan... waar wij uh, dit, dit uur en ook het vorige uur uh, krachtig aan het omdenken zijn. We gaan de dingen eens even wat anders doen dan anders. Um, ja, jij zei het straks... Wij zaten een beetje door te praten, uh, Bertolt en... Um, maar toen had je het over ontregelen. Bertolt Gunster is onze omdenker. Niet alleen die van ons trouwens, want je bent vooral van jezelf. Wat is de kracht van, on, van ontregelen? De kracht van ontregelen is dat... Eh, het is de strategieën strategie die je kunt gebruiken om in heel veel situaties... waarin er allerlei onuitgesproken of uitgesproken regels zijn te onderzoeken... of die regels wel functioneel zijn. En misschien kan je ze gewoon weglaten... En door een regel weggelaten kan de situatie veel simpeler worden. En om een, om een simpel voorbeeld ervan te geven. Uh, uh, het uh, het uh, lawaaiplein in, uh, in Drachten is een plein, uh, verkeersplein. Waar ze alle verkeerssignalen uh, hebben weggehaald. Uh, beleiding op straat hebben weggehaald. Uh, en eigenlijk moeten mensen vooral zelf opletten als ze dat plein benaderen. Vroeger waren een gevaarlijke situatie, gedoe, ingewikkeld. En uit onderzoek blijkt dat de doorstroming beter is, er zijn minder ongelukken. Wat gebeurt er namelijk als iemand bij een stoplicht waar de oranje staat uh, aankomt te rijden? Die geeft gas om doorheen te gaan. Maar wat gebeurt er op een plein waar je zelf moet kijken, minder je vanzelf uh, vaart? Nou, dit zie je, uh, meer en meer plekken in de wereld zie je dit. Overgenomen worden. Het ontregelen van het verkeersuitgang. Shared space heet dat. Bedacht ja. in Brighton, in Engeland. Uh, ja. Daar hebben ze het voor het eerst gedaan. We mengen de verkeersstromen weer en dan gaan we eens kijken wat er gebeurt. En wat blijkt, mensen, zijn we alerter. Ja? Want dat ja. is denk ik het belangrijkste. Ja, want als er een regel is, dan denk je niet na. Want de regel denkt na. En als er geen regel is, dan breng je de verantwoordelijkheid terug waar die zou kunnen zijn. Namelijk bij de mensen zelf. Terwijl um, wat wij doen. Uh, uh, in onze maatschappij, en dat doen wij niet alleen, dat doen heel veel, uh, heel veel landen... is risico minimaliseren. Wij, wij, wij, wij willen niet meer dat dingen fout gaan. Nee. Dus gaan we dingen regelen, gaan we afspraken maken. En daar durven we niks meer, want dan nemen we geen risico meer. En een van de dingen die, de, als, de, als de overheid iets doet wat een keer misgaat... Uh, moord en brand en paniek en institutionaal... En, en oh, oh, budgetoverschrijding slecht, gevaarlijk... maar als je nieuwe dingen probeert, gaat er voortdurend iets mis. Dat hoort er gewoon een beetje bij. Uh, zoals Einstein zei, uh, we doen onderzoek naar iets omdat we nog niet weten hoe het werkt. Anders zouden we niet hoeven te onderzoeken toch? Ja. Dus daarom probeer je dingen. Um, dus als we met z'n allen gewoon elkaar wat meer ruimte zouden geven om dat af en toe eens wat misgaat, of dat af en toe eens dat je iets probeert en het lukt niet, dan zou je daardoor veel meer snelheid kunnen genereren om veel meer nieuwe dingen, veel sneller te ontdekken. Waardoor je uiteindelijk met z'n allen veel beter af bent dan wanneer je alleen maar bezig bent met risico's en fouten te voorkomen. Dit uur zit Bertels Gunster hier voor u, de luisteraar van Radio 1. Wendy stuurde een, een mailtje en schrijft... Hallo Bertels, ik heb je boek met plezier gelezen... maar blijf het moeilijk vinden om het omdenken in praktijk te brengen. Hoe help je een hoogopgeleide ICT'er... die na ja. jaren ontslagen wordt en in de branche geen baan meer kan vinden... en in de bijstand dragen, dreigt te raken? Overigens, vele sollicitaties op velelei gebied en spijt. Heeft gezin te onderhouden, huis en hypotheek. Nu jij, ben benieuwd. Hartelijke groet, Wendy. Uh, dit zijn, laat ik om te beginnen, te, ik kan me voorstellen dat veel luisteraars, zoals ze het vorige uur geluisterd hebben, geïrriteerd zijn of boos zijn. Omdat ze geconfronteerd worden met problemen die ze als onoplosbaar en uiterst frustrerend ervaren. Zoals niet aan het werk kunnen komen. Zoals in dit voorbeeld. Uh, Want dan denken ze, het is makkelijk lullen. Ja, het makkelijk lullen eens. voor die blij man. Uh, maar hij weet niet in welke situatie ik uh, zit. Uh, en om het nog erger te maken, um, als jij je partner verliest... Is, laatst, stel dat je een kind verliest. Dat is een van de ergste dingen die een mens in het leven kan overkomen. Ja, dan ben ik niet natuurlijk een blij iemand die dan zegt... Uh, ah, dan zullen we leuk omdenken. Dat is natuurlijk naïef, dat zal ik nooit zeggen. Dus voor al die situaties geldt dat je verzet het tegen dat het niet zo zou mogen zijn... natuurlijk heel frustrerend is. Want je kan boos zijn dat je gaan werken... je kan boos zijn dat je je kind pijn bent. Dat is begrijpelijk. En dat is heel logisch dat we dat voelen. Alleen het feit dat het zo is... kunnen we in veel gevallen niet veranderen. En dat wil niet zeggen dat we dus geen pijn zouden mogen voelen. Sterker nog, pijn is een heel natuurlijk onderdeel van zo'n proces. Alleen het is... Laten we het hebben over een partner verliezen, bijvoorbeeld. Nou, nee, we hebben, we hebben het even over dit, dit specifieke voorbeeld van Wendy. Um, ICT'er, kan na jaar geen, geen, geen baan vinden. Zit er een element van, van, van, van, van, van reiniging... of een, iets, iets ergens positiefs achter de horizon wat ik niet zie? Nou, dat, kijk, dat, mogen, dat, dat zal ik nooit zeggen. Dat moet die persoon zelf dan zeggen. Dus die persoon zelf zou kunnen beoordelen... of hij het kan omdenken of niet. En... Ja, daar kan je dan alleen maar naar gis of invullen. Iemand kan tot het idee komen, ik wil iets heel anders met mijn leven. Uh, Wendy klinkt wat vrij als een zij trouwens. Hoor. Uh, sorry, het gaat over een zij in dit geval. Nou, de Wendy zij. klinkt wat zijerig, ja. Oké, okay, dan ga ik mee in de zij-aanname. Ja. Um, maar dus, je dacht, ICT'er, dat moet een man zijn. Um, nou, maar kijk, dat, het is niet aan mij om te bepalen of dat dan omgedacht is. Dat moet die persoon zelf uh, bepalen. Maar wat wel zo is, zolang jij vindt dat het zou moeten zijn zoals het niet is... Ja, hoe meer je dat tegen verzet, hoe frustrerender het is. Op een gegeven moment heb je geen enkele andere keuze dan je er maar mee neer te leggen en te kijken wat je van daaruit kunt. En, en misschien dat dan wel daar ooit nog iets nieuws uit gaat ontstaan, een, een wending, een ja, ander nieuwe vak. mogelijkheid. Uh, misschien dat je in de jaren dat je geen werk hebt kunt nadenken over wat je in die tijd dan wel kunt doen. Um, ja. Het is verschrikkelijk dat je geen werk hebt... maar ik kan je de hele dag uit het raam kijken... en, en de brievenbus bekijken en gefrustreerd zijn. Maar daar schiet natuurlijk ook niet op. Ik heb een nieuwe vriend voor je ontdekt. Die heet H.W. Lodder. Die schrijft Bertolt Gunster-Klets naar mijn mening... sociologische prietpraat. wegrelativeren van problemen, wegvluchten in Jagon. Hij blijft bevangen in de anti-autoritaire stroming van de jaren 60... die zijn rampzalige uitwerking op <laughs> steeds meer terreinen manifesteert. Pak hem, A.U.B., goed aan. Mooi. Nou, bedankt, meneer Lodder. Ja. Welke, welke zinsnede wil je daarop ik op reageer? Want hij zegt ongeveer 26 dingen tegelijkertijd. Nou, zeg maar. Bevangen in de antiautoritaire stroming van de jaren 60. Dat lijkt me wel een beetje een key uh, issue. Ja. Nou, in, in, uh, in het boek wat ik over kinderen geschreven heb... maak ik onderscheid tussen opvoeden en uh, zorgen voor. En ik doe daar de stelling stop nou met opvoeden. En uh, de, Dus dat je een kind allemaal dingen zou moeten leren voor later en begin voor een kind nu goed te zorgen. Dat klinkt inderdaad redelijk anti-autoritair. Ja, maar dat is het niet. En uh, in tegendeel, uh, want goed voor een kind zorgen... betekent ook dat je goed voor jezelf zorgt. Want jij bent onderdeel van een gezin of van een systeem. En veel mensen laten hun kinderen over zich heen lopen. Maar als jij goed voor je kind zorgt... mag je ook goed voor jezelf zorgen en voor jezelf uh, opkomen. Sorry dat ik je in de reden val. Ja. Ik, ik geloof afgelopen week stond in de krant, en ik zeg het uit mijn hoofd... dus ik, ik, misschien citeer ik het niet helemaal goed... Uh, dat sinds de jaren tachtig de hoeveelheid tijd die wij ouders aan kinderen besteden... meer dan verdrievoudigd is. Ja, klopt. Toen dacht ik, hier gaat iets fout. Maar misschien ligt het oh? aan mij. Wat, is, wat gaat daar fout dan? Ik dacht, volgens mij is, is, is, zijn de generatie waar wij te behoren... niet significant uh, gelukkiger of ongelukkiger dan de, ja, dan wel, de kinderen zijn, die we nu zijn hebben. We, dat zijn we wel de crieug van tegenwoordig is gelukkiger dan wij, dat waren. Dus die aandacht werkt? Of, die, of je dan één of een mag zeggen dat dit de oorzaak is van het geluk... daar moet je voorzichtig mee zijn... Wetenschappers zullen altijd op zoek moeten gaan naar meerdere correlaties of andere oorzaken. Kinderen van nu zijn gelukkiger dan vroeger. Functioneren ze ook beter? Want zijn ze, zijn ze zelfredzamer? Ze, kijk, ik bedoel, nou goed, misschien is dat een zijstap uh, en denk, zeg je van: uh, dit leidt nergens naar. Maar ik, ik, vroeg me, ik vraag me daadwerkelijk af of die enorme tijd die nu in kinderen gestoken wordt, uh, niet, niet overdreven is. Maar doen we dat allemaal? Doet elk, doet, gebeurt dat in elk milieu? gebeurt het ook bij kinderen die ontsporen of in een criminaliteit komen... waarvan gezegd wordt, ze moeten strenger aangepakt worden. Ik denk dat kinderen waarvan iedereen zegt dat ze strenger aangepakt moeten worden... In algemene zin worden die kinderen vaak verwaarloosd. En als ze dan iets doen wat niet goed gaat, worden ze heel erg streng aangepakt. Nou, dat, dat, is, dat is dus en laissez-faire en heel streng aanpakken. Nou, dat, is een, dat is een dodelijke mix. Waar ik in geloof is dat je, dat je er bent voor kinderen. Dat je van ze houdt, dat je tijd voor ze hebt, dat je voor ze zorgt. Dat je grenzen stelt als ze dingen doen die niet kunnen. Dat je gewoon zegt dat, dat niet kan. Klaar, simpel. Ik ben, ik ben niet van anti-autoritair, integendeel. Alleen ben ik er wel van overtuigd dat... dat van een gezonde, gezond grootbrenger van kinderen, liefde de basis moet zijn. En, en verder, qua opvoeding, dingen gewoon laten gebeuren ook, zo hier en daar? Ja, absoluut. En uh, heel goed inzien dat heel veel problemen ontstaan... omdat jij allerlei verwachtingen hebt van kinderen... waar zij aan zouden moeten voldoen. U kunt bellen. 0800-1121. Als u uh, denkt, ik heb een heel interessant issue... Uh, daar wil ik graag uh, de omdenker uh, eens op laten reageren. 0800-1121. Meneer Lagrand, nacht. Goedenacht, Frank. Mag... Ik heb nog vra een vraag voor je gast. Ja. Uh, het omdenken, moet dat niet veranderen in cumulatief denken? Dat mag je even uitleggen. Nou, dat bedoel ik mee dat als je vandaag een beslissing neemt... dat je vandaag ook moet proberen te overzien wat de gevolgen zijn van morgen. En cumulatief... En ja, sorry, cu cu sorry, sorry, cumulatief denken is dan dat, dat, dat je, dat je de, de, de gevolgen als het ware voor jezelf uh, uh, in je gedachten opstapelt? Uh, ja, en dan uh, als die dan uitkomen de dag daarop, dan zie je dat je gelijk hebt gekregen voor jezelf. Ik denk dat je daar wat zekerder van wordt. En dat je dat ook mag verwachten van mensen die dus uh, uh, ons land regeren. Want uh, daar mankeert het nog wel eens aan, aan cumulatief denken, denk ik. Want ja, die nemen beslissingen en zien de gevolgen niet voor... Uh, wat, is, uh, wat is de precieze we... vraag eigenlijk? Of we, mag ik hier ja of nee op zeggen? Of ik het hem eens of oneens je ben? Je mag je op wat je op wat is de bedoeling? Ja, nee, wat wat je wilt, je wilt u van mij, meneer? Nee, nee, nee, nee ik, ik ontregel je graag. Dus uh, wat jij wil, de invulling die jij eraan geeft. Nou, het is natuurlijk heel, ik ben het helemaal met die meneer eens uh, dat het mooi zou zijn als we al onze beslissingen konden overzien. Maar helaas werkt dat in het leven vaak niet zo. Je beslist iets en dan kan opeens iets anders gebeuren. Dat, dat, dat is waar. Ja, en maar, ja, natuurlijk waar je het kunt voorzien, ja, voorzie het en hou er rekening mee. Mijn leeftijd van mijn oma die zei tegen mij, jongen, er zijn geen problemen. er zijn mensen. Ja. Nou mooi. We zijn, <laughs> we zijn er stil, want. We zitten te halen om bloos te luisteren. Ja. ja. ja. Berthold, maar, maar dat, dat is wel een, uh, eigenlijk ook een van de essentiële dingen uh, in jouw manier van denken. Dat er geen problemen zijn. Ja. Ja. ja er zijn eigenlijk geen problemen. Er zijn feiten. En, maar het, het is wel. Kijk. Het is natuurlijk naïef om te zeggen dat je dingen niet als een probleem zou moeten ervaren. Want we verwachten van alles van het leven. We willen van alles. En dat is menselijk. Het zou, hey, je, je, je, wil, je wil een baan hebben. Je wil een huis behouden. Je wil je kinderen opvoeden. En het zou raar zijn om helemaal niets meer in het leven te willen. Maar, maar, maar dood, moord, eh, brand, oorlog. Dat zijn allemaal reële problemen. Zolang wij in leven willen blijven, is dat een probleem. Ja. ja. En, en dat willen we. Dus... Als, je dat zo, als je dat zo wil zien, dan uh, ben ik het met je eens. Ja. Oké. Nog andere dingen die het bespreken waard zijn? Dus het is een kwestie hoe je er tegenaan kijkt, toch? Absoluut. Zeker. Zo is Dank voor het bellen, meneer Legrand. Oké, graag gedaan. Dag. We gaan zo verder praten als je het goed vindt, Bertolt Gunster. U kunt bellen 0800-1121. U kunt mailen naar kazeloenen.ncv.nl of twitteren naar hashtag Dumosh.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 Helemaal mag van Veen met Anne op verzoek van Bertels Gunsen um, want jij mag zijn muziek uitzoeken. Um, wat, wat is er bijzonder aan dit liedje? Nou, mijn, uh, mijn oudste zoon heet Jan, en zijn officiële naam is Anne-Jan. En toen hij net geboren was, uh, was het nummer net uit. Dus dit, uh, dit is de geboorte van mijn oudste zoon, dit nummer. Maar hij is uh, vernoemd naar het liedje, of het is nee, nee, nee. toeval. Nee, het is een heel mooi, heel mooi liedje. Ik heb eens keer een keer wat videobeelden achter elkaar geplakt en een nummer onder, onder gedaan. Dus voor mij in mijn hoofd is mijn oudste zoon is dit nummer. Zeg maar. okay. en daar bewaar ik warme gevoelens aan. U kunt bellen dit uur met, met opmerkingen, vragen eh, of andere zaken eh, die onze omdenker Bertolt Gunster mag beantwoorden. Eh, misschien heeft u iets uit uw eigen leven waarvan u denkt, nou dat vind ik nou dus buitengewoon interessant, of dat eh, omgekeerd kan worden en of er op een andere manier naar gekeken kan worden, waardoor er misschien wel eh, prachtige oplossingsrichtingen ontstaan. Bel ons op 0800-1121, dat is het telefoonnummer van KZ Dominique, goedenacht. Goedendag, Dominique. Zo, Bert van het bij jullie, hè? Ja, dag, Dominique. Goedemorgen goede, goede is het eigenlijk dan hè? Ja, goedemorgen. Ja, ik, uh, het zal een week of vier, vijf geleden zijn... dat ik ochtends vroeg in de auto zat... en uh, plots op Radio 1 iemand hoorde... die iets op omdenken aan om het vertellen was. En uh, dat, was, uh, dat was dat hij juist ja, op Radio 1 zat of zo. En dat omdenken dat ging dan op een manier van anders denken... hoe je dan tegen zaken aankijkt... En daar ben ik zo raar zo enthousiast van geworden. Ja, inmiddels is het een epidemie hier geworden. En dat heeft mij genoopt om zeker dat boekje te, te ontkustom. En ook alle andere boeken heb ik gekocht en doorgeworsteld. Ga door, meer, meer. Ja, nee, dat is. Het, het, het, het, het, het, het, het, ik weet niet zeggen dat het revolutionair is, maar. Het noopte mij heel om tegen mijn kinderen te zeggen... ja, ik geloof dat ik me vroeg erg uh, erg vergist heb. En jullie moeten het toch absoluut anders doen. Wat een, so. wat een dommigheid, zeg. Maar waarin heb jij je vroeger vergist? Nou, vroeger dat was het niet zo lang geleden. Ik denk dat je op een gegeven moment uh, tegen, uh, tegen opvoeden... en tegen het onderwijs moet aankijken... van uh, wat je eigen problemen zijn... en niet wat, uh, wat je oplegt aan je kinderen... Um, en dat bedoel, daarmee bedoel ik te zeggen dat je ze toch iets vrijer moet laten. En je een firma aan de, aan de zijkant moet gaan staan... en je moet afvragen vragen welke vragen moet ik hier stellen... in plaats van welke dingen moet ik ze opleggen. Heb jij achteraf het gevoel dat je ze dingen opgelegd hebt? Heb je eigen kinderen? Oh jawel, absoluut. En, dan laat er maar een ouder zijn in Nederland die dat niet zou Maar noem eens wat. Iets waarvan je denkt van nou met, ja, met, de, kennis, ja. met de, de wetenschap van nu zou ik dat anders gedaan hebben? Nou, ik, ik zou ze... We een totaal andere school gedaan, waardoor ze hun eigen creativiteit ontwikkeld hebben. Dat is een mooie voorbeeld van NASA met 160.000 mensen die ze hebben halen om op de maan te komen. Hè? Wat uiteindelijk 2% genius van werd. En als je dat bij vijf jaar gedoet, extrapoleert erop dat 98% genius is qua creativiteit. Dus eigenlijk wordt het onderwijs in Nederland doet ze uiterste best om, om onze kinderen qua creativiteit op het nulpunt te brengen. En uh, als ik dan een beetje doorkijk en ook wat het bedrijfsleven gebeurt. En dus omdenken is toch een manier om uh, met elkaar verder te komen. En daarmee moet je niet zeggen dat je vroeger alles fout hebt gedaan. dat is niet zozeer. Maar dat je wel dingen beter had kunnen doen. Uh, dat vind ik wel verrekt. dus interessant. Ik ga hem trouwens opennaderen. Het zal als dag zo merken voor heel, heel andere dingen. In de gezondheidszorg. Uh, maar daar komt nog wel eens een keertje op terug. Maar ik moet zeggen. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik heb mijn dochters gevraagd om boekjes te lezen over lastige kinderen. Dat dat eigenlijk een zeek is. En geen opgave. is dus, dus mijn ja. vader, hè, dat begrijp je wel. Hè? Ja. <laughs> nou, leuk, ik vind het leuk wat je zegt, Dominique. Uh, leuk. Ja. Dus ik zou zeggen, tooi tooi En uh, ga zo door. Met Insgelijks. Volgende te wachten. Insgelijks. We doen het met plezier. Dank, dank voor bellen. Dank u Goed, dankjewel. Boudewijn Groenhuizen stuurt een mailtje, schrijft... Uh, Hallo Bertolt, Frank uh, en Frank. Ik werk al jaren als freelance muzikant en muziekdocent. Regelmatig overvalt mij de angst dat ik niet voldoende inkomen... zal kunnen genereren, terwijl als ik achterom kijk... ik over het algemeen altijd redelijk uitkom. Deze manier van in rampen denken en over verantwoordelijkheid uh, weerhouden mij om plannen te maken, te durven dromen en mijn creativiteit volledig te benutten. Hoe buig ik dit om? Ja. Dank alvast voor het meedenken goed, Boudewijn ja. Groenhuizen. Nou, wat heel fascinerend is, wat hij zelf natuurlijk al heel uh, analytisch sterk treffend onder woorden brengt, is dat zijn angst irreëel is. Als hij terugkijkt heeft hij steeds genoeg verdiend om zijn hoofd boven water te houden. Maar blijkbaar maakt hij zich zorgen over de toekomst. Nou, wat ik als allereerste interessant zou vinden... is wat, waar is hij dan bezorgd voor? Blijkbaar wil hij dingen in stand houden. Een manier van leven, zijn huis. Uh, uh, die die bang is kwijt te raken. Uh, nou, de vraag is, wil je die dingen echt wel? En wat een hele interessante manier voor hem kan zijn om, te onderzoeken, uh, of om je angst kleiner te maken... is gewoon zorgen dat je aan de kostenkant ongelooflijk omlaag gaat. Zorgen, heel erg zuinig leven... Ja, dan ben je minder kwetsbaar voor inkomensschommelingen. Wat hij zou kunnen doen is zeggen, joh, uh, eens vijf of tienduizend euro. Ik weet niet, ik kan niet in zijn portemonnee kijken. Maar doe een tijdje zuinig, maak een buffer. En zo'n buffer kan je helpen om je veilig te voelen. Hij zou dus, als ik hem was, zou zijn angst serieus nemen. Waar is hij dan precies bang voor? Uh, die bezweren en dan is hij een vrij mens. Maar uh, ik hoor jou zeggen, bezweren met iets praktisch. Namelijk je kosten omlaag brengen en gaan ja. bufferen. Ja. Liefst alle twee. Ja. Um, tegelijkertijd zegt hij... het belemmert mij in het ondernemen van nieuwe initiatieven. Dus hij voelt zich... zijn angst remt hem blijkbaar... om, om misschien wel datgene te doen... wat ja, zeggen, hem, wees hem, dan, misschien wel naar een pad... van veel groter succes kan me leiden. Ja, ik zou zeggen, wees dan voorlopig maar even geremd. Blijkbaar is dat waar je nu uh, bent. Neem de situatie serieus... Doe in die situatie wat je moet doen waarbij die situatie past. En op het moment dat jij naar je vrijheid wilt streven... zie dat dat is een stap die daarna zou kunnen komen. Ik hoor wel heel veel hij wil en vrij zijn, en financieel geen problemen hebben... en zelfstandig ondernemen zijn, en vast... Dat kan niet. Hij wil te veel. Maar, maar ik, ik hoor wel heel veel zen in de manier van waar, waar, waar, waarop je over problemen praat. Of hoor ik dat verkeerd? <laughs> en dat is zorgwekkend? Nou, nee, nee, berusten in wat er is. Nou, hij, denken van, van, ja, het, is, het is wat het is en, en, en, en, en, en daar ontstaat uiteindelijk wel iets wat dan wel goed zal zijn. Nou, de, weet je, de ellende is, je kan niet anders dan accepteren wat er is. Want wat er is, is er. Punt. En kan je, je kan hoog en laag springen, maar als een, een hond blaft... en je kan zeggen dat hij moet miauwen, maar hij blaft. En als er een poes is, dan miauwt hij. Dus als hij zich nu zorgen maakt, um, dan maakt hij zich nu zorgen. En dan moeten we dat serieus als wij nemen. dat als, als land gedacht hadden, dan zou nu twee derde van Nederland niet bestaan hebben. Want het ligt namelijk simpelweg onder de zee. Nee, maar ik heb het niet over dat je moet berusten in wat er is. Ik heb het over dat als je accepteert wat er is... Dit is, een, dit, is interessant, dit is een interessant onderscheid. Accepteren is iets anders dan berusten. En die denkfout maken veel mensen. Veel mensen denken dat als je de dingen accepteert zoals ze zijn... dat je dan juist berust. Maar in tegendeel, naar mijn overtuiging... is juist acceptatie de hoogste vorm van verandering in heel veel gevallen. Ik zal een voorbeeld geven. Een, een, een schrijnend voorbeeld, maar een heel reëel en praktisch bestaand voorbeeld. Als jij een partner hebt die alcoholist is, is dat een groot probleem. En ik kan me voorstellen dat je daartegen gaat verzetten. Dat je tegen zegt, doe nou niet en stop ermee en laten we even... Man uh, drinkt, vrouw uh, niet. He, dit voorbeeld. Dat die vrouw dan zegt, uh, waar ben je nou bezig? En je, je leven en het is slecht voor ons en je werk wordt minder. He. En als die man zich verslaapt, dat ze hem dan wakker maakt. Dat ze de baas belt, dat ze muziek meldt. Dat ze... Dus die vrouw gaat allerlei acties ondernemen... om maar te zorgen dat die man met drinken stopt. Maar wat is het effect van de acties die ze onderneemt? De kans is heel groot dat daardoor zijn drinken juist in stand gehouden kan worden. Want zij waarschuwt de baas. Zij verstopt een fles. Zij houdt het huishouden gaande. Ze faciliteert, dus haar, verzet, zij faciliteert haar verzet tegen zijn drinken. Drinken, kan betekenen dat zij drinken daardoor juist stand kan houden. En de grap is op het moment dat ze accepteert. Ten diepste accepteert dat haar man een alcoholist is. Stel, echt accepteert. Dus ook accepteert dat zij dat niet veranderen kan, dan zou het wel eens kunnen leiden tot de stap dat zij besluit van hem weg te gaan. Dan heb ik een leuke geval. Yep. Overspel. Zelfde situatie. <lacht> en dan gaan we het cliché omdraaien. Nu. Uh, uh, is de man de, de, de leider met een lange ei en de vrouw de dader, zal ik maar zeggen? Mm -hmm. ja. ja, succes. Uh, we, we, we, de tijd we, gaat nu in? Is er al iets gebeurd? Gaat er iets gebeuren? Weet, weet hij dat nee, hij overspel? Het overspel is een situatie waarin er wat gebeurd is. En hij weet ervan op een gegeven moment. Hij is erachter gekomen en hij is een last. Wie was het? De vrouw. De vrouw, de vrouw. Ja, maar met wie deze dan? Dat ja, is van groot belang. Uh, Als het zijn beste vriend is, is het heel anders dan, dan een, een, een keer in een vakantie. Nou, een keer in, in de vakantie met zijn beste vriend. <laughs> ja, dit is niet autobiografisch, hoop ik. Nee, uh, nee, nee. Oké. Was het leuk? Je gaat mij nu ondervragen, zoals het mij betreft. Ja, ik, uh, heeft die vrouw het leuk gevonden? Weet je, deze ik, vraag, ik, ik, stel ja. de vraag, ik stel deze vraag omdat onze impuls is: probleem, fout, slecht, veranderen, erg. Maar je kan dit vraagstuk op een heleboel manieren onderzoeken. Dus daarom stel ik bewust de wat provocatieve vraag: was het leuk voor haar? Omdat dat een onderzoeksvraag is, die brengt je naar een totaal nieuw gebied. En het gebied waarbij er misschien een nieuwe mogelijkheid kan ontstaan. Nee, over overspel wil ik ook een voorbeeld geven. Uh, en dit heb ik in een van mijn boeken ook beschreven. Daadwerkelijk gebeurt verhaal. Vrouw en een man, relatie, hebben een kind. Wat blijkt? Die man heeft een relatie met een andere vrouw en heeft daar ook een kind. En op een gegeven moment komt dat uit. En die vrouw vindt dat natuurlijk verschrikkelijk. Want haar man blijkt gewoon bij een andere vrouw ook een kind te hebben. En die blijkt al min of meer de halve week steeds bij die andere vrouw ook geweest te zijn. Ze was daar woedend over. Ze voelde zich verraden, teleurgesteld, gefrustreerd. Op een gegeven moment heeft zij besloten. Um, misschien kan ik hier het van voor maken. Wie weet zou dit tot iets goeds kunnen leiden. Maar niet, niet van harte, helemaal niet. In tegendeel, want heel veel tegenzin, Tot zo'n dag zat ze op de bank. En haar man was bij die andere vrouw. En haar eigen dochter was wat groter, die ging een beetje de eigen gang al. En ze voelde zich helemaal voldaan en fijn bij dat moment. En ze bedacht bij zichzelf, goh wat fijn, een hele avond voor mezelf alleen. En opeens betrapte zij zichzelf erop dat toen zij aan het begin van de relatie stond... wat zij voor ogen had, is dat ze een relatie zou hebben met een man... waarbij ze elk heel erg hun eigen leven zouden kunnen blijven leiden. De grap was dat precies datgene gebeurd was wat ze eigenlijk in diepste wou. Op dat moment vond, dat zij, vond zij dat een perfect arrangement. Maar dat had ze nooit van tevoren bedacht dat dat een perfect arrangement zou kunnen worden. Zou, zou, zou, euh, maar nu ga ik me iets heel raars zeggen. Probeer het. Zou, nou, zou zou er misschien euh, deze vrouw onbewust op dit scenario aangestuurd hebben? Door ja. bijvoorbeeld haar partnerkeuze? Dan nou, wordt het wel heel erg zin. Maar um, ik denk dat. Kijk, wij denken dat wij rationele, bewuste wezens zijn. Maar zo'n beetje 5% van wat we besluiten, doen we bewust. En de rest besluiten we voortdurend intuïtief, onbewust. Dus het antwoord op die vraag is: ja, die kans is heel erg groot. Sterker nog, de kans is heel groot dat zij. Jaren daarvoor allerlei acties heeft ondernomen die onderdeel van zijn van een patroon wat tot dit eindresultaat geleid heeft. Door misschien te kiezen, totaal onbewust, onbredeneerd, misschien te kiezen voor iemand die um, heel autonoom was, zijn eigen leven kon leiden. Ja, en die, ja. die, die dus niet aan het touwtje bouwt, uh, houdt en, en, en uh, met één partner genoegen neemt. Precies, zij, zij hield van een man waarbij dit levensscenario het passende levensscenario was. En dat ontrolt zich. Dan, dan komt er vervolgens een fase met een hoop ellende een verzet, hoop leed. Een goede teleurstelling, uh, frustratie en en verzet. volstrekt begrijpelijk. Ja. Um, en uiteindelijk ontstaat er dan een, een, een nieuw evenwicht. Een nieuwe situatie die, uh, waarbij de nieuwe mogelijkheid... Uh, sterker is, beter is dan de oorspronkelijke situatie ooit was, zeg maar. Remco, goedendacht. Goedendacht. Um, ik wil even reageren op uw gast, zeg maar... Uh, gelukkig op positief, positieve manier. <laughs> gelukkig, ik maak je um, maar zorgen. Ik zie, als, als ouder zijnde zie ik twee problemen, zeg maar. En dat zijn de ouders zelf uh, naar het kind toe. Uh, ik ben zelf heel los naar mijn kind toe, zeg maar. Dus voor mij mag hij vrij veel. Mijn vrouw is vrij streng en vrij beschermend. Dus dat houdt dan in dat als wij uh, op zondag naar de piramide van Arsliets gaan... en ik zou de kleren uitkiezen, dan krijgt hij bij mij oude kleren aan. Want dan kan hij votten. Mijn vrouw die pakt de kleren, want we gaan zondag naar het bos toe, dus hij moet er netjes uitzien. Dan denk ik bij mezelf, laat de kind toch in die bomen klimmen, weet je wel? Nee, het is zondag. En dat heeft niks met de kerk te maken of zo, maar gewoon, ja, hij moet er netjes uitzien. Luistert die vrouw dat, mee? Dat is... ja. Luistert die vrouw ja, oké, mee? Of... Kijk, kijk, je bent nu al mijn held, Remco. Wam? <lacht> ja, en, en de <lacht> mijne <meiden lacht> natuurlijk. De, de, oh, en de jou, de, jou de, ook. Ja. Maar luistert je vrouw mee, Remco, of niet? Nee, nee, nee. nee. Die slaap hoop ik, hè? Ja, die staan. Ja. Ja. En alles wat ik zeg, dat mag gewoon uh, bekend zijn hoor. Dat, uh... Nee, ik kan me alleen maar bij je woorden aansluiten. En uh, van die kinderen die dan uh, netjes in kringetjes handen geven als de visite is of aangekleed bij het kerstdiner verschijnen en keurig gekleerd terwijl ze eigenlijk niet willen. Ik vind dat allemaal verschrikkelijk. Laten we daar nou eens gewoon met ja. z'n allen mee stoppen. Dat zijn ja. allemaal toneelstukjes. Uh, en voor mij ben je het ja. daarmee eens, Remco. En, en er is nog een ander dingetje en dat is dat je vaak als kind zijnde, dan doe ik mezelf er even in de, in de rol als kind zetten, uh, vaak tegen oude denkbeelden van vroeger aan het vechten bent. Dus ik wou bijvoorbeeld heel graag vrachtwagenchauffeur worden. Uh, bij mij in de familie is niemand vrachtwagenchauffeur. En uh, wat je dan krijgt als je dat tegen je vader zegt van ik wil vrachtwagenchauffeur worden, dan is het de eerste opmerking die jij zegt, hoor, als je niks meer kan worden kun je altijd nog schepper of vrachtwagenchauffeur worden. En dat wordt een hele strijd, omdat jij het graag wil, en hij wil het niet, want dat hoorde niet, zeg maar. Dat is ondergeschikt werk, zeg maar. En dan um, zet je door, dan ga je op je eigen geld, van je halen en zo. En ik heb mijn vader nou uh, op meerdere malen uh, meegenomen op internationale ritten. En het mooie van mijn vader is dan wel dat hij wel zo eerlijk is, dat hij zegt, sorry jongen, uh, had ik geweten dat jij zo gelukkig was met dit werk. Had ik je nooit gestrooid breed in de weg gelegd? Nou, ah, ja. dat doet hij netjes. Ja, dat, dat doet dat hij mooi. Echt, ja. uh, dat, zijn, dat zijn mooie gesprekken die je daar met je vader hebt. Uh, dat vind ik dan wel leuk. Wat, wat, wat zijn nou uit dit soort, uh, uh, hè, wat je nu net beschrijft, wat, wat zijn de lessen daarvan voor jouw eigen kind? In jouw, jouw, de manier waarop je met je eigen kind omgaat? Nou, uh, uw gast, uh, ik ben de naam kwijt, sorry. Uh, die had het net over een, een uh, kind dat in de klas zit, wat de hele tijd naar buiten staat en uh, door de klas heen rent. Zo is mijn kind. Die loopt ook zo te stuiteren door de klas heen. En dat wordt moeilijk. En uh, ja, misschien moet hij naar de lomschool, want het uh, is allemaal moeilijk en slecht handelbaar. Terwijl die naar mij mee weet, gewoon, ja, zo'n brandweerwagenverbruik komt via het gek die je naar buiten kijkt. Dat is toch mooi als kind, zijnde? Ja. Dan vinden ze daar vreemd op school en uh, ze zitten aan een doorgaande weg. Maar ik, ik heb zoiets. Laat dat kind lekker doen wat hij zelf wil. Laat hem, laat hem als hij als brandhumaan wil worden, laat hem in ieder geval een poging doen tot brandhumaan worden. Probeer het. En, en lukt het niet, ja, dan moet je wat anders proberen. Maar doe eerst de dingen die je leuk vindt. Uh, en als daar een toekomst in zit... Dat vind ik het prima. Ja. En ik hoop dat mijn vrouw daar ook mee instemt, zeg maar. Dat zou het een stuk makkelijker maken. Bertolt, als je nou dit verhaal hoort hè, van Remco. Um, uh, wat dit, hij zegt: hè, dat, dat zeg je, Remco. Het levert steeds discussies op. Want zijn ja. vrouw staat er anders in, zijn vriendin staat er anders in. Dus het levert elke keer weer discussies op. Hoe zou je nou, als jij nou gevraagd wordt van: Goh, ga nou eens even met die twee praten. Mm -hmm. Hoe zou jij uh, de blik van beide misschien wel kunnen verruimen. Nou, ik, euh, zoals je waarschijnlijk al op grond van het vorige uur wel... ik zult kunnen concluderen, sympathiseer ik natuurlijk enorm... met euh, laat die jongen nou gewoon lekker kleren doen, lekker laten gavotten... in plaats van dat die ja, zeg maar, keurig voor de draad euh, moet komen. Dus ik heb, ik heb een sterke sympathie voor een van de twee in dit uh, geval. Uh, en als ik met hen beide te maken zou hebben... ik zou beide de vraag stellen van, uh, goh, wat, wat denk je wat jullie zoontje graag wil... Uh, uh, en ze houden allebei van hun kind. Ik neem aan dat ze allebei willen dat hun kind gelukkig is. Dus de vraag is, wat denk je wat je zoon graag wil? Als hij heel graag hele uh, leuke kleren aan wil... en heel graag met hun aan tafel zit... en dan heel gezellig wil kletsen met hele leuke kleren... nou, prima, doe hem dan hele leuke kleren aan. En als hij wil ravotten... nou, hij kan ook met schone kleren, hij kan ook met hele mooie kleren ravotten. Dat kan ook, dan doe je ze daarna gewoon weer in de was, zeg maar. En dus, maar ik zou wel zeggen, naar mijn overtuiging... ik ben ervan overtuigd dat ouders dienend zijn aan hun kind. En wij moeten niet een soort leidsman zeggen, nee, dit is de weg, daar gaan we heen, wij, wij, hebben, wij, wij weten hoe het in de wereld werkt, volg ons. Nee, ik vind dat wij Sherpa moeten zijn, dat wij, uh, dat wij er moeten zijn voor onze kinderen, dat we de last moeten dragen maar als die heel klein die, maar zijn. Maar wel een Sherpa die, die wel uh, normen en waarden, zoals je het straks zei, maar gehaal maar even normen en waarden, grenzen stelt uh, en, en niet alles maar laat gebeuren. Ja, maar als het, als het even kan... Uh, kijk, als een kind een stapje over de, de, de rand van het ravijn dreigt te zetten... dan grijp je natuurlijk terug zeg je niet doen, levensgevaarlijk. En als je, je moet niet over jezelf heen laten lopen. Maar voor de overige heeft het mij enorm bevrijd om te beseffen... dat ouder zijn ook betekent dat je gewoon sherpa bent. Dus, eh, Sherpa's in de zin van... Uh, die mannen die dan lasten dragen voor die mensen die de berg beklimmen. Wij zijn er voor ons kind, niet andersom. Maar je kind... Niet, kinderen zijn er niet voor ons. Maar, maar, maar een, een belangrijk deel van opvoeden is toch socialiseren. Kinderen moeten ook weten dat ze niet altijd maar op moeten staan uh, als er gegeten wordt. Kinderen moeten leren dat ze geen boeren en scheten laten om er simpele dingen te doen. Nou, ik zal je een mooi voorbeeld uh, geven. Er was dus een ouderstel die hadden heftige ruzie. Mannen en vrouw, dus vergelijkbaar met dit verhaal. En uh, er ging over een dochtertje van zes jaar die wilde haar eten nog steeds geblenderd hebben geblenderd hebben. Dus uit de blender zo. zes jaar. Alles moest in de blender. De ouders hadden er heftig ruzie over. Die moeder betroogde dus van... Uh, ze moet toch leren vast voedsel te eten. Straks is ze in een restaurant en dan kan ze toch geen blender meenemen. Dat dus ziet dit toch niet uit. Stel je voor dat ze naar een visite gaat. En dan moeten ze dus ook aan tafel te eten. Dat kan toch niet? Um, en vader maakte er niet zo'n punt van. En ze kwamen daarover, je zou kunnen zeggen, over als, als criterium wat wel of niet voor de opvoeding nuttig of nodig is... ja, wanneer moet een kind dan wel of niet precies vast leren eten? Ze kwamen daar niet uit. Dat, dat kregen ze niet voor elkaar. Kijk, wat mij betreft, als dat meisje op kamers woont en ze gooit haar eten nog steeds door de blender, uh, als ze dat wil dan, en het is gezond, hè, even even uitgaan dat door de blender uh, je eten gooien, dat dat niet ongezond is, dat dat verantwoord is, medisch, dat, dat maakt het dan uit dat ze de eten geblenderd eten. Dat maakt toch helemaal niet uit. En dus daar kom je dan niet uit als ouders uit zo'n discussie. Maar er is één manier waarop je er wel uit kunt komen, namelijk op een gegeven moment kan je het als moeder gewoon zat zijn om elke keer twee maaltijden moeten maken en blenderen en eten koken. En dan kan best zijn dat die vader zegt, mij maakt ik geen ene moer uit. Nou, dan kom tot het geweldige arrangement dat moeder vooralsnog niet meer blendet, en als vader kookt dan blendet hij wel. klaar, hele probleem verdwenen. Ja, goed. Um, uh, uh, dus je, je, wat ik met mijn betoog is je hanteert dus niet opvoeding als criterium, maar zorg voor het kind. Wat gezond is en zorg voor jezelf. Wat je wel of niet bereid bent te doen. En als je het hebt over socialiseren. De beste manier om je kind te socialiseren. is het niet te leren wat mensen later allemaal wel of niet verwachten. of vinden of voelen. maar te laten voelen wat je zelf voelt. Dat als de televisie te hard staat. dan kan je gewoon. dan zeg je niet. zet de televisie zachter. zo doen mensen dat niet met elkaar. Hè? Of veeg je voeten. want je hoort voeten te vegen. Nee. Ik wil dat je voeten vegen. want anders moet ik stofzuigen elke keer. dat vind ik irritant. Of zet de televisie wat zachter. want ik wil even praten. dat vind ik naar. Dus je leert de kind niet rekening te houden met een norm maar rekening te houden met jouw gevoelens als mens. Ja, nee, ik, ik probeer het on, even te onderscheid, want dat, dat is een heel fundamenteel onderscheid. Eh, omdat we natuurlijk heel vaak zeggen, eh, jij mag dat niet omdat het niet hoort. Ja, horen, horen, wat horen, wat dan nou horen. Dat bepaalt, eh, omdat het niet fijn is, omdat het niet goed voelt, omdat je je misbruikt voelt. Dat, je, dat vind ik een valide argument als ouder. Maar ook, ook weer dus even, het, omdat dat straks door, door iemand via de mail uh, geroepen werd. Ja. Het anti-autoritaire zat erin, donder op met de norm. En jij zegt nee, het gaat niet eens zozeer of die norm niet deugt of niet. Het gaat erom dat je refereert en datgene wat het leed wat je een andere aan, of het leef uh, ja. dus ik, ik wil genot de, wat jij een andere misschien ontneemt. Precies, dus ik wil, ik, uh, ik geloof absoluut in een verantwoorde manier van kinderen grootbrengen. Dat je er goed over na moet denken. Ik wil alleen de aandacht verleggen ver, ver, ver van volgens regels en normen. Dus stop nou te denken in termen van regels, normen of waarden. En verleg ze naar hoe jij jezelf als ouder voelt bij een bepaalde situatie. En dan heb je het niet meer over normen, dan heb je het gewoon over een gevoel. Over wat een kind met jou doet. En dat is natuurlijk heel legitiem. En als je het goed doet, dan voelt jouw kind zich bloody well right. Voelt je kind zich absoluut bloody well. Wat een fantastische brug, Frank. <lacht> You're bloody well right, you got a bloody right to say Right, you're bloody well right, you know you got a right to say Lorry wel Right van, van Super Tramp op verzoek van, van Bertolt Gunster ook. Radio 1. Casa Luna. Frank Dumas. Ja, omdenken. Daar gaat het over in het eerste uur en ook in de tweede uur van Casa Luna. En, en jij kan bellen 0800-1121... Uh, dat is het gratis nummer van Kazeloenen. Of een mailtje sturen naar kazeloenen.ncv.nl. Steven Walker, ik neem aan dat je het op zijn Engels uitspreekt. Die schrijft. Um, wat een intelligente gast hebben jullie vanavond. Eindelijk iemand die de globale zaken vanuit een nuchtere, intelligente. Ja. En oogenschijnlijk. Wacht ja. even, wacht even. <lacht> en eenvoudige hoek ziet. Ja. Dus niet alleen bekijkt. Van deze man kan de politiek nog heel veel leren. En het verlengde daarvan wij allemaal. Het is zo eenvoudig. We zijn allemaal ook inderdaad de weg. Het maar het individualisme viert hoogtij. Het wordt tijd dat we samen wat positiever en daarmee creatiever worden. Daardoor komen ongekende krachten boven, waarvan we het bestaan nog niet eens wisten. We hebben elkaar gewoon nodig. Hoe sneller we dat beseffen, hoe beter. Nou, niet hard te hard applaudisseren, maar ik denk dat je het daar zeer mee eens bent. Ja, een paar kritische kanttekeningen. Nee, nee, nee. Uh, ja. Nou, wat ik, wat ik, uh, waar ik aan moest denken toen jij zijn verhaal voorlas. Uh, uh, waar we het eerder in het programma ook over hadden, is de overheid. En wij verwachten van alles van de overheid. Dat de overheid van alles zou moeten. Maar wat ik heel grappig vind, als het gaat over vastdenken en omdenken... is dat België het economisch eigenlijk ongelooflijk goed doet op het moment. Maar die regering loopt voortdurend spaak. Die, die kunnen eigenlijk helemaal niks. Dus terwijl de regering niets doet, gaat het economisch... Beter. Wij denken met z'n allen dat de politiek ongelooflijk belangrijk is. Maar het geld wordt natuurlijk verdiend in het bedrijfsleven. De, de diensten worden geleverd door overheidsorganen... die gewoon netjes hun werk doen. De bussen rijden, de taxis doen hun werk. Mensen. Scholen worden gewoon gedraaid. De samenleving draait ook zonder centrale regie. En dat is fascinerend om over na te denken. We zouden gewoon iets minder moeten verwachten van de overheid... en zelf iets meer doen. Ik geloof dat er ook serieuze onderzoeken zijn... die aantonen dat, dat niet regeren eigenlijk een hele interessante optie is. Ja, loslaat. Gewoon wat jij zei, laat de dingen gaan. Zen, accepteren. Mensen, mensen kunnen als een, wij kunnen met z'n allen als een soort mierenhoop... met z'n allen een berg maken zonder dat er centrale regie is. Zoals mieren dat kunnen, kunnen wij er met elkaar ook. Nog even een mailtje. Frank Schrijen stuurt een mailtje en schrijft... Zet u overigens sympathieke gast. Aanstaande zondag op maandag is naast Jan Roos en Jan Heemskerk. Er blijft geen spaan van hem heel. Ik ken en Wie zijn die mensen? Dat zijn mensen die redelijk zwartgallig in het leven staan. Als ik het... Oh, dat zal wel zo'n heel komisch oh, ja. gesprek worden, denk ik. Ja? Ja, zwartgallige echt. mensen vind ik wel gezellig. Echte Jan heet het programma. Uh, en er wordt uh, echt uh, redelijk zwartgallig uh, gehakt af en toe. Prima, het leven is vaak zwartgallig. Dus, uh, ik ben... Kijk, Mensen denken dat ik een soort blije doos uh, ben. Kan, uh, soms denken mensen dat. Maar ik, ik, ik, uh, ik hou niet van naïviteit. Ik hou van de dingen zoals ze zijn. Uh, de realiteit. En heel vaak kunnen dingen gewoon niet. Nou, stop ermee dat dan te willen... Dat scheelt een hele hoop gedoe. Goed. Dus niet alleen maar uh, happy kleppen door het leven gaan en uh, het allemaal af. Kees Verrijd, goedenag. Ja, goedenavond. Ik zit al uh, met een heel rood oor van de <laughs> Omdat ik teruggebeld ben. Door en mijn vrouw dan nog uh, een soort hartverzakking aan overrecht gehouden. Jou kreeg, jouw vrouw kreeg een hartverzakking toen de telefoon ging. Ja, want ik had gemaild. Ja. En ik werd net teruggebeld, ja. En als je s'nachts wordt teruggebeld, dan... Uh... Oh, die dacht meteen... Maar dood, goed, dat is da even terzijde. De afdeling dood en verderf was er bang voor. Ja, precies. Dus er is verder geen raam. Wij waren het maar. Maar um, ik... Ik, ja, het spreekt me bijzonder aan, uh, wat de heer Gunster. Ik noem hem per ongeluk Gunter, maar ik zag dat Gunster was. Ja, Gunster is, is prima, helemaal goed. Ja. En uh, ja, het, het is inderdaad zo, dat mailtje wat, wat je net aanhaalt van die vorige spreker, dat is ook zo. De wereld is allemaal zwartgaldig. Van de andere kant vind ik ook dat je het, uh, niet te snel uh, het bijltje erbij neer moet leggen. Dat heb ik zelf ook nooit gedaan. En ik denk dat uh, de spreuk die ik zelf hanteer. Uh, probeer te veranderen wat je niet kunt accepteren... maar accepteren wat je niet kunt veranderen, dat dat hem ook wel aanspreekt. Ja, absoluut, helemaal mee eens. En uh, de Dalai Lama zou ook iets moois zijn, dat uh, op zich die zei... als er een probleem is en je kunt het uh, oplossen, is er niets aan de hand. En als er een probleem is en je kunt het niet oplossen, is er ook niets aan de hand. In beide ja, gevallen kan je namelijk niks doen. Ja, dat is ook zoiets. En mijn vader, uh, hoogbejaard geworden, die had ook een hele mooie... Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Ja. Nou, en, is dat naar uh, Wiegel ook deze? Ja. Hans Wiegel zei dit ook, ja. Ja. En uh, ik mis alleen één dingetje. Oh. Alleen met het accepteren. daar hoort eigenlijk ook wel relativeren bij, vind ik. Want zonder meer accepteren, dat, uh, dat vind ik soms een beetje te makkelijk. Hoewel je daar straks uh, toch ook iets gezegd hebt wat me eigenlijk ontschoten is. Uh, dat het niet zonder meer maar bij alles neer moet leggen. Dat je daar niet bedoelt. Accepteren betekent niet per se. Berusten, nee. En uh, nee, het is, ik sluit me aan bij uw woorden. Wat ik ook zei bij. Uh, als het gaat om hoe je een probleem kunt omdenken. De tweede vraag is: is het probleem een echt probleem? En sommige dingen zijn wel problematisch. Maar ja, dan kan je zeggen: moeten we daar nou echt een probleem van maken? En in dat geval is relativeren fantastisch. Want je kan wel alles willen. Dat het perfect is. Ja. He, maar uh, Om een klein voorbeeld te geven uit mijn eigen grootbrenging van mijn eigen kinderen. Toen ze een jaar of drie waren, gooiden ze voortdurend de jassen op de grond. Dat vond ik ontzettend irritant. En ik vond dat ze aan de kapstok moesten ophangen. Dat vind ik trouwens nog steeds. Ik vind dat het hoort. Het is onfatsoenlijk. De jassen gaan er voor stuk. En ik was dus geneigd daar een enorm conflict van uh, te maken. hele tijd mee doorgegaan. Tot ik om een gegeven moment dacht. Waar ben ik? Waar maak ik me nou eens druk om? Ik, ik ben... Uren bezig met dit conflict met die kinderen. Ik kan toch de jas ook gewoon oppakken. En dan hang ik hem gewoon op. Klaar. Laat ik me een eens zeggen. Choose your battles. Zeg maar. Maak die dingen belangrijk die belangrijk zijn. Ja, en relativeer dingen. Dus in die zin sluit ik me daar helemaal uh, bij aan. Ja. Nou, dan, uh, dan denk ik dat we het helemaal eens zijn. En, Gaat het uh, uh, nog goed met ja. die vrouw ook? Daar? Wat zegt u? Gaat het nog goed met die vrouw uh, aan die kant? Ja, wel, die is ook al wat gewend. We hebben het nodig voor onze kiezen gehad. En uh, we zijn nou lekker samen aan pensioen genieten. En nou, ze moeten het ook, ook met u zien uh, uit te houden natuurlijk. Ja, nee, dat, dat lukt al 40 jaar bijna, dus uh, dat gaat helemaal goed. Oké. Okay. <laughs> Succes uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst, geloof ik. <laughs> dat is ook weer een hele goeie, maar ik vind hem een beetje zwartgallig. Uh, oh ja. Laten, <laughs> we... Wel even bijroepen. <laughs> Laten we omdenken en zeggen dat uh, inderdaad dit een aanwijzing is, dat het nog wel eens 40 jaar heel leuk kan blijven voor jullie. Ja, absoluut. Goed. Dank Dan voor het bellen. We zie je nog van eindelijke dag. Goed zo. Dat is fijn gelijk. Dank Goed, voor het bellen, he. Kees. dankjewel. Ellen, goedenacht. Goedenacht, heren. Wat een leuk onderwerp weer. Dat deed me in één keer te denken van uh, wat, wat die meneer zegt. Het zit een hele grote band van waarheid in. Um, mijn ouders, mijn papa was katholiek, mijn moeder was hervormd... en wij hoefden niks. We huppelden van links en rechts mee bij de kerken in... en we zijn buitenkerkelijk geworden daardoor... Maar wel met gevolg dat ik alle geloven accepteer. Iedereen moet maar doen wat hij wil. En wat iemand, wat iemand bij iemand vast moet hij gewoon kiezen. En dan word je in alle opzichten, en dat zie ik nu pas, een heel loyaal mens. Ook naar buitenlandse mensen. Want mijn pa zei altijd, als je iemand afscheelt, we zijn allemaal rood. Toen op een gegeven moment, dan ben je jong, dan besef je dat niet. Op een gegeven moment krijg je zelf een kind. Dan denk je, verheb ligt die baby in de Weet je? dan moeten we niet de fout maken, denken dat dat kind mij is of hij is, hè? dat het de par of de man is. Het is een individu. Oh jeetje, wat zou hieruit groeien? En ik weet dat ik dat tegen vriendinnen zei, die vonden het heel raar. Dat kind is toch van jou en het lijkt op jou en het lijkt op zijn papa... het lijkt op ona, oma, opa, Die werd heel veel lang gelijk gezacht. En dacht ik, wat raar doen we eigenlijk. Dat is gewoon een mensje zelf, al een klein mensje. En geen prinsjes en geen prinses, geen flauwkul... Die jongen groeide op en die zei op een gegeven moment... ...man, ik ga niet zoals jij studeren, reken er maar niet op. Het is niks voor mij. Ik, dat, wat, wat die meneer me vertelde, zo'n stuiter door de klas was het. En toen dacht ik, nou, dat is een handig jongetje, denk ik. En hij is inderdaad dus toch weer de wereld ingegaan. Hij kan heel goed met mensen overweg, keurig naar de klanten. Toen dacht ik van, ik heb wel weinig aan die opvoeding gedaan. Je geeft eigenlijk gewoon zelf een kind een voorbeeld. Van vind je het niet prettig om met een vork en mes te eten, dat je wat netter eet? En als je het nou thuis doet, maakt het niet uit als we naar uitgaan. het wel leuk vinden als je dat wel een beetje netjes doet? Nou, dan was hij heel trots, als je dat dan zelf voorkomt... en weet ik veel wat. Maar ik let er verder dan ook niet op: en knoeide die, dan knoeide die. En dat is, hij is daardoor zelf ook heel loyaal, een loyaal mens weer naar anderen toe geworden. En dat besef je eigenlijk omdat je eigenlijk als ouder de, nooit de fout moet maken door te denken. Hij is mij of hij is, hij is zijn papa. Dat is hij niet. Hij houdt van Hollandse muziek. Daar houdt totaal niet van. Hij heeft totaal andere smaken in alle opzichten. Ja. Zijn we zijn stapel op elkaar. We accepteren van elkaar gewoon dat we zo anders zijn. Het is juist mooi. Hij leert mij, ik leer hem... Om om heeft, heeft dat dan nou wel strijd opgeleverd? Want, je, want uiteindelijk betekent dat dat, nee. je, dat je op het moment... Nee. je ziet je kind een andere kant op schuiven dan jezelf. Ja. Uh, ik denk dat ja. het iedere ouder eigen is om daarin te willen sturen. Nee, nee want dat heb ik zelf eens niet gehad, die, die drive. Godzijdank nu achteraf. M mijn moeder was totaal anders dan ik ben. Ik was heel fanatiek en ik wilde studeren. Mijn moeder, u nou vond zijn door, vond het allemaal goed. Die was veel simpeler. Nou, ik ging studeren, ik was echt zo'n hippieachtig type en ik wilde eruit halen wat erin zat. En ik wil nog altijd leren en leren. En mijn kinderen vinden dat gewoon stom. Die vinden dat gewoon helemaal niet leuk. Dan moet het nou zo ver gaan. Mijn man ook, die, die is eigenlijk filosoof. Maar dat, ach, dat, daar zijn ze ook wel trots op. En ik ben ook wel trots op de kinderen. Het is eigenlijk hartstikke fantastisch op die manier. Je, je kunt namelijk een aantal kuntjes leren, maar het blijft een aap. Hmm. En wat die meneer al zei, je kunt allerlei kunstmatige dingen aanwenden. Omdat kind, als ik het op het ogenblik zie. die discussie met die kleine kindjes van twee, drie jaar. van eeuwige discussie, mama gaat uitleggen waarom mama dat niet hebben wil. Ik vind als iets niet mag, zeg je gewoon dat is gevaarlijk. Ik wil niet dat je dat doet, klaar. Ja, ja. En dan kijkt je jou aan. Nou, en dan, dan, ik was best wel streng in bepaalde dingen als ik ja, het een Bertel, dat wil dat je? Ja, ik, uh, ik, uh, ik sluit me aan bij jouw verhaal, waar ik ook aan moest denken is uh, wat je veel mensen met de beste bedoelingen van de wereld ziet doen en ik vind het zo verschrikkelijk tragisch is als een kind bijvoorbeeld in groep 8 moeilijk mee kan komen met uh, rekenen en het dreigt dan naar het VMBO te moeten in plaats van die HAVO, dat dan uh, papa, papa of mama met de beste bedoelingen van de wereld gaat bijspijkeren met rekenen. En ouders die in de situatie zitten... zitten ze snappen niet dat ze in de fuik zitten... dat ze heel erg bezig zijn met wat er zou moeten zijn. Zij denken echt, ik ben mijn kind aan het helpen... dat het de HAVO haalt. Maar misschien is het helemaal geen HAVO-kind. En het ergste is dat terwijl zij een kind helpen... heeft het kind eigenlijk twee problemen. Ten eerste kan het al niet zo goed meekomen op school met rekenen. En ten tweede krijgt het ook nog een keer een laag zelfbeeld... omdat het van zijn ouders de boodschap krijgt... dat het niet mee kan komen met rekenen... wat eigenlijk toch wel de bedoeling is. Ja. Gewoon niet doen. En dat jij, als, dat jij terwijl je... Waar? universitair werk- en ik-niveau hebt... een zoon hebt die ja. is stoff vind ik fantastisch. Ja, maar hij ja. heeft andere dingen die ik niet heb. Hij is zo creatief en in kleurstellingen en weet ik voor wat. Dat, dat hij doet met zijn handen meer als met zijn hoofd. Maar beide polen zijn nodig in de maatschappij. We hebben elkaar nodig. Het maakt helemaal niet uit wat je doet. Absoluut mee eens. En de vorige bellen die, bellen die straks belde die vrachtvragenscheur was geworden... is gewoon een fantastische vrachtvragenscheur. Zo, ja. what's the point? Je okay. leeft leef Hartstikke... maar één keer, doe wat je leuk vindt, toch? Ellen, ik wil je, ik je hartelijk niet danken. Ik vind wel als je nu al die prinsen en prinsesjes ziet. Met al dat roze en al dat blauw en al die discussies en al die aandacht. En al dat plastic stilgoed... en al dat getrek en met die kinderen. Ik word er zo naar van. Oké, okay. Ellen, ik wil je hartelijk danken. Ik, ik hoop dat dat verandert. Oké, okay, dank, dank je wel. En succes. Dank, dank je wel. Dag. Want Edith, dan hebben we nog net voor jou tijd. Edith, nacht. Ja, goedenacht. Ja, ik had twee dingen. Um, ik weet het niet helemaal precies, maar omtinken is een Vries woord... wat gewoon iets betekent, maar ik weet niet meer precies, van aandacht of herinnering of gedachten. Dus het is een heel bestaand woord, weet, wat, maar dan niet rechtstreeks. Wat, dat is toch, nou, gewoon woord. Dat kan het vast iemand het vertellen. Ik kan midden in de nacht niet een vriendin bellen van wat was het ook weer. Maar um, ik weet dat in de zestiger jaren, zo ongeveer, zeventig jaren... Wij hebben kantoren die een, no een noviteit hadden. Uh, dat was een, een Edward de Bono. En die had het lateraal denken geïntroduceerd. Dat was dan meer in het economisch gebied of in, in, in het wetenschappelijk gebied. Maar dat is dus eigenlijk net zoiets. Toen was dit dat al uh, was dat, was toen ook nieuw. En lateraal denken is toch ook iets van zijdelings tegen de dingen aankijken... of een nieuwe insteek vinden? Mm. Wij kijken elkaar je vragen ja, nou kijk, een, een, een bekende strategie van mensen is als ze geconfronteerd worden met iets nieuws... is te zeggen dat is uh, oude wijnen, nieuwe zakken. En soms is dat zo. Ik wil niet zeggen dat ik revolutionair de hele nieuwe wereld uh, uitvind. Maar het, ik vind het ook interessant wat het is dat mensen graag iets wat nieuw is... in een hokje willen stoppen wat ze al kennen. Uh, nou, sorry, even wel even één seconde. één seconde, uh, Edith. Lateraal denken. Uh, is van Edward uh, de Bono. Uh, ja. ja, Edward de Bono, precies. Uh, is een, gebaseerd op het opnieuw ordenen van bestaande informatie, om zodoende nieuwe informatie te laten ontstaan. Dus elk probleem kent een begin en een eindsituatie. Denkproces is het proces van het vinden van een weg, van het begin naar die eindsituatie. Oh. Maar ik kijken de mensen in de rechte lijn, maar dit is dan dus gaat hem oplossen. Ik heb Edward de Boon ook uh, nog live gezien, Dat is een hele oude man, en uh, die, die zit op een stoel en de hele dag zit hij dan in een heel langzaam tempo te praten. Fascinerende boeken geschreven, echt prachtig. Uh, ben ik zwaar van de indruk. Uh, uh, wel bespraakt. Uh, oude man uh, inmiddels, uh, en veel mensen zijn erdoor uh, aangeraakt. En ja, er is, dit is verwant aan wat ik doe. Uh, provocatieve psychologie is ook verwant aan wat ik doe. Uh, de, de, veel dingen zijn verwant aan wat ik doe. Ja. Tuurlijk, en de, de, de, Friese, de Friese term uh, ken ik ook, zo, is ook verwant aan wat ik doe. Omdenken is ook verwant aan wat ik doe. Ja. <laughs> Frank nou ja, du is ook ik ik verwant aan wat ik, uh, wat dat, ik doe. Dan ik moet uh, de bonus misschien oppassen dat hij niet gaat vastzitten in zijn om, omdenken. Precies, en, al, en als het dan ontregelt uh, Bertolt nog wel eventjes. Dank voor bellen. Oké, okay, je ja. Dankjewel. Uh, god, wat een, wat een fijne boodschap van verwantschap zo aan het einde zit. ik voel een en al warmte hier. Maar het kan ook zijn dat de kachel, dat je er iets dichtbij zit, kan ook gebeuren. Ik wil je heel hartelijk danken. Met alle plezier gedaan en jij ook, bedankt. Het was, het was buitengewoon. Bertolt uh, Gunster was onze gast twee uur lang uh, de omdenker van Nederland. Zometeen uh, uh, kunt u luisteren uh, en dan kan ik u van harte aanbevelen trouwens naar uh, Astrid de Jong, de nachtzuster van Omroep uh, Max. Er wordt vrolijk gewuifd aan de andere kant van de ruit. Dag Astrid, fijn dat je er bent. Uh, morgen in Kazeluna, Klaas Drupsteen uh, met de Franse kok Yves Wiet. Dank voor het luisteren. Prettige nacht en blijf omdenken. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.